Zo, nummer eh, 147 alweer. Vanavond een eh, hele goede avond, lieve mensen. Nou, avond, morgen, middag wanneer je ook luistert. Mijn naam is Yvonne Hagenaar Atelands. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen.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 Um, is een meditatie om, om je wat rustiger te laten zijn, te laten worden. Je bepaalt het natuurlijk altijd zelf, daar ga ik niet over. Dus je bepaalt ook of je hier helemaal naar wilt luisteren. Of je te ongedurig bent, dat je, dat je er halverwege geen zin meer in hebt, mag je allemaal doen. Jij Bepaald. Maar misschien heb je het zo bond gemaakt in je leven en ben je zo druk bezig geweest dat je jezelf voorbij bent gaan lopen. En dat het leven jou even stil heeft gezet. Het is geen straf, maar dat is iets wat je, wat je zelf doet. Je wordt even alt gehouden. Dat is iets wat je van binnen, diep van binnen in jezelf, gewoon wilt. Want jouw diepe zelf, de ziel die jij bent, wil helemaal niet dat gerezen, dat geren, dat gedoe. Wat jij zelf bent, wil dat dus niet. Oh jawel hoor, hoor ik je zeggen. Je hebt het helemaal verkeerd. Ik moet dit wel doen, want er komt er altijd een heel verhaal. Want jij bent de enige die het kan. Er is verder niemand die jou helpt. En noem maar op. Ik ken al die excuses, want ik heb het zelf ook gedaan. Ik ook was een dolle bezig geweest en het heeft niets met leeftijd te maken. Ik kan ook niet meer stoppen. En God dank je, is er nooit wat gebeurd. En ik bedoel dan met de auto. En het is ook niet een, een straf die, die jou opgelegd wordt, als je toch rustig het leven moet gaan leven. Maar het is iets wat binnen in jou zit. Niet zomaar iets, hè. Maar het is iets wat binnen in jou zit, dat jou laat Leven in je eigen tijd, in de rust van je eigen tijd, in de vrede van jouw eigen tijd, van jouw eigen leven, van het moment, nu. Misschien wil je nu voor deze lezing je even ontspannen. Het kan zijn dat je zegt, nou, nu even niet, een andere keer graag, is allemaal best. Het kan zijn dat je zegt, dit is nu precies waar ik op zat te wachten. Om weer tot mezelf te komen, de rust in mezelf te vinden en niet door te gaan, alsmaar door te gaan. Misschien wil je dus nu jezelf ontspannen en rustig worden, maar je weet even niet hoe. Je wilt de kalmte in jezelf weer voelen. Je wilt die vrede in jezelf voelen. De haast, de onrust, het drukke gedoe van je afleggen. Waarover geen irritatie of kritiek op ligt. Hè? stil van binnen zijn, omdat je weet, diep van binnen weet, diep weet dat dat het is wat jouw leven rustiger brengt en waardoor je ook de wijsheid die je ook in jezelf hebt kunt horen, dan hoef je het niet meer van buitenaf te horen hoef je niet meer met wijsheden aan te komen draven, hoe het is. zoals mensen dat noemen tegeltjeswijsheid, maar er zit alleen het gevoel in dat het, het is dan niet echt van jezelf. Maar al die wijsheden heb je gewoon in jezelf. En jij bent ook in staat... om het naar boven te halen, om het jezelf te herinneren. En zet dan je voeten naast elkaar, recht je rug, zodat je kundalini-energie, de energie langs je ruggen gaat. kan stromen, maar het voelt ook lekkerder voor jezelf. Als je rechtop zit, glijden alle moeilijkheden van je schouders af, zou je kunnen zeggen. Of misschien wil je liggen, dus ook goed. Doe gewoon wat voor jou het beste is. En ga, als je dat kunt, met je gedachten naar binnen. Naar binnen in jouzelf. daar rustig de tijd voor en bedenk dat je wellicht de gehele dag bezig bent geweest om je gedachten naar buiten te richten. Wel nu, dan is nu het moment om je gedachten naar binnen te richten. Sommigen kijken me dan aan met verwarde ogen en hoe doe je dat dan? Is vaak de vraag. En velen hebben het antwoord al diverse maanden op deze lezingen kunnen horen. Maar graag wil ik het nog een keer uitleggen. Want het kan niet kan gewoon niet vaak genoeg gezegd worden. Hoe vaak komt het niet voor dat je er even aan denkt. En vervolgens zit je weer in de stroom van gedachten die buiten jouzelf plaatsvinden. Natuurlijk. Alle gedachten komen vanuit jouw hoofd. Jouw gedachten komen uit jouw hoofd. Maar kijk eens goed. Hoe zijn die gedachten? Gaan ze over de dingen die je nog moet doen? Wat je gedaan hebt en wat je nog moet doen? Heb je haast? En wil je maar even tot jezelf komen? Want je hebt het zo druk en je hebt geen tijd. Doe dan niet mee. En laat die gedachten die jij wenst, gewoon opkomen. Maar wil je het wel? En besluit je nu om je haastige leven even tot een halt toe te roepen? Toe te roepen. Ga dan met je gedachten naar binnen. Bepaal zelf dat je dit wilt en ga met je aandacht. Naar je navel. Nou ja, ja navelstaren zou je kunnen zeggen. Maar daarin zit ook een diepe waarheid, nietwaar? Dus ga met je gedachten naar je navel. En kijk of je via de binnenkant van je lichaam daar ja, kunt komen, dus ga met je gedachten, gewoon door je hoofd heen, je keel, je slokduin, zo langs je maag, onder je hart, <kijkt> en kom uit, ongeveer 2 centimeter boven je navel. En adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig in je navel eventjes naar boven uit. En doe het maar gelijk met me mee. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Doe het nog maar een keer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Gewoon nog enkele maanden, voor jezelf. En zie deze ademhaling als een mantra, als een vers dat je op weg helpt om dichter bij jezelf te komen. Rustig in, houd de adem even vast en adem rustig uit. Adem dus in dat navel chakra uit. Zie je, zo op deze wijze kun je de rust binnen in jezelf weer terugvinden. Want je ging maar door hè? en je wist niet meer te stoppen. Die gedachten gingen als een razende door je hoofd en je wist ze niet meer tot kalmte te dwingen. Die gedachten laten zich ook niet dwingen hoor. Die gedachten komen en ze blijven komen, hoe graag je ze ook weg wilt hebben. Als je goed geluisterd hebt naar deze lezingen, weet je ook dat die gedachten dwingen erbij binnenkomen als je ze afweert. Als je ze niet wenst, dan juist wordt het heviger dan zullen die gedachten bezit van je willen nemen. En het is toch werkelijk zo eenvoudig. Geef toestemming aan die gedachten, om ze maar gewoon op te laten komen. Laat ze maar komen. Maak je niet druk. Laat ze maar komen. Want het eigenaardige is, dat als jij toestemming geeft aan jouw gedachten, om in alle hevigheid op te komen, en binnen bij jou te laten komen, ze niet meer op zo'n hevige wijze bezit, bezit van jou willen nemen. Doe het maar steeds weer, laat ze maar komen. Leg die gedachten of zorgen, of hoe je die gedachten ook wilt noemen, voor je neer als het ware. Maak er een vorm van. Leg, leg ze in een ballon, of wat dan ook, en dan adem ze in, via jouzelf, in dat navel. navel in dat navelchakra. Of zonnevlecht. Zou ik eigenlijk liever willen zeggen, maar het is hetzelfde. Laat die gedachten maar opgenomen worden in jouw zonnevlecht. Laat ze maar komen. Steeds maar weer en steeds maar weer, want daar zit dat enorme licht van jou. Zie dat je daar zeer geconcentreerd mee bezig kunt zijn. leg die gedachten in een inademing, haal je ze bij elkaar. Hou je, de, hou je de adem even in. En op de uitademing leg je ze in jouw zonneplecht. Een stings maar weer is het zo'n vreugdevolle constatering dat er dan op een gegeven moment totaal geen dwingende gedachten meer zijn. Je hebt dit vaker kunnen horen. Maar ik denk dat het goed is om dit steeds maar te herhalen. Het brengt je terug naar wie je bent. Dat is toch de bedoeling. Zouden mensen dit ook, ook eens willen doen die helemaal ziek werden van de dwanggedachten. Misschien moet daar meer tijd voor uitgetrokken worden, dat ze heel lang bezig zijn om die gedachten in het licht van hun ziel neer te leggen. Ik denk, want dat is mijn gevoel, dat het uiteindelijk toch eens op die wijze gedaan zal dienen te worden, we kunnen het onderdrukken, de gedachten met medicijnen en het zal helpen in dit leven, maar hoe zal het volgende leven eruit zien, waar toch weer iedere keer door de ziel de verbinding met de liefde gebaakt zal willen worden. Zal het dan steeds moeilijker zijn, steeds verder weg? Want die gedachte dat je het in je ziel kunt leggen, als ik zie hoeveel mensen er al zijn die het er zo moeilijk mee hebben. Maar ook de mensen die toch absoluut bereid zijn tot om het op deze wijze te doen. En die dus ook merken dat het werkelijk helpt. die tot hun verrassing zeggen, hé, hey, ik heb helemaal niet meer van die dwang, van die dwingende gedachten gehad. Het werkt echt. Je kunt het zelf. ik ga daar niet over. Ik kan het aan je uitleggen, ik kan het je doorgeven. En misschien helpen de medicijnen jou heel goed in dit leven. Ach, en een ander leven, dan zie je wel weer zo eenvoudig, dit is zo eenvoudig maar is het niet juist die eenvoud die maakt dat het niet door alle mensen geaccepteerd wordt want is het niet zo dat er altijd veel medicijnen geld zorgelijke toestanden angst meegemoeid is om Iets aan te pakken. Ja, ik ga daar gelukkig niet over. Voor mij geldt gewoon de eenvoud van de dingen. De waarheid is nooit moeilijk geweest. En het is nooit de bedoeling van het leven geweest om dingen ingewikkeld te maken. Het leven is gewoonweg eenvoudig. En juist op deze eenvoudige wijze is het mogelijk om tot, tot totale rust te komen. En hebben mensen medicijnen nodig? Nou, doe het dan. En ik wil me daar niet gemakkelijk van afmaken, totaal niet. En nogmaals, misschien hebben mensen daar baat bij, want... Ze worden ook door mensen ontwikkeld om anderen weer bij te staan, om anderen te helpen. En worden ze daar rustiger van. Maar mijn vraag is toch, waar vergaten er zijn iets, niet iets in hun leven? De wens om tot jezelf te komen? Of dan, als je de wens geuit hebt om de rust te Binnen jezelf te zoeken, zoals ieder mens dat kan. Dit weekend zijn we teruggekomen van een reis, een, een zakenreis. En tijdens deze reis heb ik heel veel mensen mogen ontmoeten. Er waren mensen bij die vrolijk waren, die op een goede manier met hun leven bezig waren. Er waren mensen bij die de wanhoop nabij waren. Toch wilden ze dat aan niemand laten zien, want er viel dat zelf maar in. Er waren mensen bij die niet meer rustig konden zitten, die steeds maar weer wat om handen moesten hebben. Anders ging het niet goed met hen, dachten ze. Want er waren mensen die door het vele praten geen stem meer hadden. En die de raad opvolgden om blauw in te stralen. Gewoon met hun eigen handen. Want ze konden dat gewoon. Ook zelf. Iedereen kan dat. En na een uurtje weer konden spreken. En dan denk ik aan... Aan een Japanse vrouw, die ieder jaar tijdens een diner als afsluiting van deze reis met Japanse zakenlaaties naast mij zit. Een jaar of wat geleden, nou geloofde ze alles wat, wat, wat ik hier vertel, geloofde ze helemaal niet. Ze was behoorlijk onrustig. En ja, dat was mijn karakter, zei ze. Daar had ze een punt mee, want juist door die wijze van leven kon ze zich handhaven in een wereld die door mannen wordt beheerst. Ze kon, zoals dat heet, juist door haar veronderstelde karakter met hen de vloer aanvegen. Ze was kwiek, gevat en wist haar mannetje te staan. Dat voor een Japanse vrouw die altijd heel stilletjes is. En dat lijkt mij wat ik zelf heb meegemaakt. De mannen in het gezelschap waren ook tegen haar enigszins luidruchtig, maar ze kon ze aan, gemakkelijk zelfs. En dat voor een Japanse vrouw, vrouw die daar altijd met het hoofd naar beneden kijken en je nooit in de ogen aankijken, maar als ze al praten, hun blik op je keel richten. Het lijkt. Onderdrukt, ik, ik weet het niet. En altijd zo knikken met dat hoofd. zo Ja, ja, ja, ja. Maar dat is hun wijze van leven. Toch, deze vrouw wist er bovenuit te komen. En wist een prachtig bedrijf op te bouwen. En haar man zat thuis met de kinderen. Ik kende haar al jaren en ja, liet het allemaal gebeuren. De gehaaste woorden en de grapjes aan tafel. En de gilletjes die uh, ja, die Japanse vrouw dan uh, uit en, uh, keek af en toe helemaal verbaasd op. En ik dacht, ja, dat is ook goed. Ze leek wel een Westerse vrouw, die heel veel praatjes had. En ik vond dat allemaal best. Totdat er een jaar of wat geleden iemand uit deze groep Jap Japanners de gewoonte aannam om tijdens deze plezierige, of zeer plezierige diners... Tegenover mij te gaan zitten. En het, het werd ook een aangename gewoonte om tegenover te, gaan, over, tegenover te gaan zitten. Want hij vertelde dat hij iedere week les kreeg van een zendleraar. Dus ja, de plaatsen in het gezelschap waren overigens altijd dezelfde mensen. Er viel wel eens eentje af en er kwam wel eens eentje bij of twee. Maar de plaatsen in het gezelschap werden van toen af aan altijd dezelfde. Ieder had zijn eigen plaats tijdens dit toch wel speciale diner. Mijn echtgenoot zat daar met die en met die en tegenover mij zat en zit jarenlang dezelfde en naast mij zit de Japanse, Japanse vrouw waar ik het zojuist over had. En ieder jaar stelt de man tegenover mij vragen over het leven, vragen vanuit zijn, zijn boeddhisme voor mij telt het gewoon helemaal niet waar het vandaan komt. Het is voor mij altijd gelijk. Het boeddhisme, boeddhisme, Tibetaans boeddhisme. Nou, er zijn duizend boeddhisten bij elkaar, je hebt duizenden vormen. De vormen die komen uit de oude Egyptenaren, de Maya's, de oorspronkelijke Amerikaanse bewoners. Nou, en wat dan ook, alleen hun gebruiken wijken af, maar de spirituele wijsheid, de wijsheid vanuit de ziel... Dat wat we allemaal zijn, is allemaal gelijk. Het is de kennis van het hart. En mijn Japanse buurvrouw aan mijn linkerkant aan tafel hoorde dit de eerste jaren gewoon aan. En zei eigenlijk nooit iets daarover. Ze luisterde wel scherp en schaf af en toe commentaar in het Japans. Nou, er zei iemand tegenover mij niet veel. dan lachte niet maar wat. En ik vroeg eigenlijk nooit naar de vertaling daarvan. Want ja, de een of andere manier, nou niet op de een of andere manier, kon haar wel aanvoelen en voelde haar onrust ook wel. Maar na gelang de jaren voorbij gingen, ging ze zich meer en meer interesseren in de woorden die van binnen uitkwamen. En op een gegeven moment had ze ook een vraag: Hoe komt het toch dat ik steeds maar harder en sneller wil en niet meer kan stoppen met mijn werk, met mijn leven, met de dingen die ik doe, met het spreken en noem maar op? Het is alsof er geen stop meer op mij staat. De energie die, die, die vliegt er maar uit en ik weet niet meer hoe ik erbij om moet gaan. Maar ik ben ook af en toe dood en doodig. Overigens, dit is niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen. Juist nog afgelopen week heb ik ook bij een gesprek aangezeten... Waar één man helemaal niet onderbroken wilde worden en zichzelf voortstuwde in de vaart der volkeren, zou je kunnen zeggen. Nu ga ik even weer verder met de Japanse vrouw. Ik zag haar weer, dus in het hotel waar we haar ophaalden en in de hal, waar het toch behoorlijk druk was. En er liepen mensen om ons heen. Toen vroeg ze mij: de rust in haar. Te herstellen. Ze vroeg mijn hulp erbij, want ze wist het niet meer zelf te doen. En stel je voor, in een drukke hal, mensen komen en gaan, lopen bijna tegen ons op, kijken even, maar lopen toch door. Daar in die hal greep deze vrouw mijn hand en vraagt mij of ik haar handen, haarzelf wel warm kan maken. Want ze voelt zich zo koud, zo gehaast, zo alleen... Zo verward, want ze heeft zo hard moeten werken en gesprekken met vele mensen gevoerd en ze is leeg, volkomen leeg. En mij vraagt ze om haar te helpen, haar bij te staan, haar weer energie misschien te geven. Ze sluit haar ogen als ik haar beide handen in mijn, ar in mijn handen neem. En ik begin zachtjes met haar te praten. Sluit je ogen. Voel je staan met je beide voeten hier op deze aarde. Voel de warmte van mijn handen. En de energie van mijn handen naar jou toe stromen en luister naar mijn stem. Ik zie haar gezicht. En het lijkt alsof ze gaat huilen. Ze houdt zich in. En verder ga ik. Je bent een licht. Je bent een licht. En je bent dat licht. Altijd was jij dat licht. En nu ben je het. En je zult het altijd zijn. Haal de energie uit dat licht dat jij bent en voel de warmte van jouzelf, die dezelfde is als mijn warmte. Ze lijkt zo klein en kwetsbaar zoals ze tegenover mij staat. Ik heb platte schoenen en toch lijk ik langer terwijl ik vrij klein ben. En daar staan we dan. Met onze laarzen aan. Met een dikke winterjas aan. En ze vecht tegen haar tranen. Ik neem haar in mijn armen. En ik lijk nog groter vergeleken met haar. En ik hou haar een tijdje vast. Ze laat het gewoon gaan en Eindelijk laat ik haar lossen. Ze straalt en haar handen voelen weer warm. De hele avond tijdens diner, ze zit immers altijd naast mij, is er stil, is er stil en luistert kalm als de Japanse man tegenover mij weer een vraag geeft. Hoe ga je met zorgen en moeilijkheden om? Hoe kun je nog slapen als je die moeilijkheden maar voor je ogen ziet? Hoe ellendig het ook voor hem is, mijn hart maakt altijd een sprongetje als iemand een vraag stelt. En mijn antwoord is, gelijk hier in deze lezingen uitgesproken wordt. Leg het voor je neer en adem het in. Breng het naar je zonvlecht en deponeer daar al je zorgen in dat licht en laag, leg die zorgen steeds maar weer neer. En herhaal het zo vaak en zo veel als mogelijk, net zolang er geen zorgen of moeilijkheden meer zijn. Ze zullen niet oplossen. En jij hoeft het niet meer alleen te doen. Je hoeft jezelf niet te verdoven. Dit is zo'n eenvoudige methode. Gewoon gevormd vanuit je gedachten. En het is niet meer of minder dan... Herkenning geven aan de godheid in jouzelf. Daar mag je alles neerleggen. Daar is het ook voor bedoeld. Jij mag dat. Leg het daar neer. Zie de oplossing. Al in het verleden van jezelf. Zie dat de oplossing daar is, daar hoef je niet voor te zorgen. En dank die Godheid in jezelf. Voor de oplossing. Niet een God die buiten ons is. Welke vorm dan ook, maar de Godheid waar wij allen een stukje van zijn. En zo één groot geheel is. God heeft in ons de liefde in ons, dat wat we werkelijk zijn. En nogmaals, daar kunnen we al onze problemen en zorgen en moeilijkheden inleggen. We hoeven het dan niet meer alleen te doen. Het is werkelijk waar. Ik heb het diverse maanden ervaren. Iedere keer kwam er weer een oplossing, waar ik zelf nooit aan gedacht zou kunnen hebben. Het is dus werkelijk waar. Je kunt het alleen doen als je die rust in jezelf voelt, dat je de tijd neemt voor dat gevoel in jezelf, dat je het daar inlegt, in dat licht. Probeer het niet, want dan doe je het nooit. Maar besluit dat je het gewoon doet. Juist die simpelheid is de waarheid. De waarheid is eenvoudig. De waarheid is simpel. Het leven is niet bedoeld vol zorgen te zijn of moeilijk en zwaar. Het zijn niet anders dan de krameltjes uit onze eerdere levens die we nu. Kunnen en mogen opruimen. We staan dankbaar voor. We krijgen daar de gelegenheid voor. Ons leven geeft ons die gelegenheid. Die hoeft het alleen maar op te ruimen. Dat is wat je teruggeeft. Dat is de keuze die wij maakten om ons leven hier op Aarde te materialiseren, zodat we één mogen en kunnen zijn met die liefde, met die God, die alles beheerst, die alles is, maar waar jij ook een stukje van bent. Ook als je je ziek voelt, ellendig, je hebt net een naar bericht gehad. Ik doe het ook op deze wijze. Het gaat er niet van weg, maar je kunt er beter mee omgaan. Bedenk dat als je helemaal in die liefde leeft, het leven dan een stuk eenvoudiger want dan weet je de weg. Dan weet je hoe je met je moeilijkheden om moet gaan. Dan heb je misschien nog steeds kruimels uit eerdere levens, maar nogmaals, wees daar dankbaar voor. Dankbaar dat je het in de betrekkelijke korte tijd van een mensenleven op aarde kunt oplossen. Want het gaat erom dat jij ook deel uitmaakt van die enorme liefde-energie. Waar alles uit bestaat. het hele hand, als je naar boven kijkt. Of als je zelf op de zon zit en je kijkt om je heen. Of je gaat nog verder, het heelal, het universum in. En je ziet er meerdere zonnen. Je ziet dat ze allemaal, ook planeten, en vormen om zich heen hebben draaien. En ga terug naar je eigen lichaam. En zie ook daar, dat die zonnen daar ook allemaal aanwezig zijn. Voel in ieder geval de ziel die jij bent, waar alles omheen draait. Zonder jouw ziel bestaat jouw lichaam niet. En in jouw lichaam zitten miljarden kleine werelden. En als je je heel klein kunt maken, en dat kun je als je in je gedachten bent, dan kun je in al die miljarden werelden ook allemaal zonnen zien, in al die moleculen. En hoe kleiner jij je maakt, hoe meer je ziet, dan denk je dat die afstanden heel klein zijn. Maar dan zie je nog dat er afstanden zijn van hier naar ontelbaar. Want afstand en tijd bestaat niet. Niet in het echt. Dus jij bent daar ook een stukje van, van dat licht, van die liefde. En je wilt toch niet achterblijven. Dit is wat je zelf diep in jezelf wilt. Naar die vorm toe. Het is een hunkering van binnen. Ieder mens wil aardig gevonden worden. Ieder mens wil lief hebben. Ieder mens wil die liefde in zich voelen. Ook al zijn dat mensen die zulke slechte dingen gedaan hebben. We willen steeds maar doorgaan in ons leven en onszelf maar voortstuwen zonder te stoppen. Zonder bij onszelf te stil te staan. Zonder van onszelf te houden. En we jagen ons lichaam maar op. We luisteren niet meer. We rezen en we rennen. En we hebben zo'n haast. En we willen eigenlijk wel stoppen, maar we kunnen het maar niet. Toch kunnen we wel gestopt worden door het leven zelf. Als we al te haastig zijn. Als we te veel uit onze eigen tijd stappen. Dan vallen we terug, zou je kunnen zeggen, in de tijd die werkelijk van ons is hier op aarde. Dan kunnen we vallen over een drempeltje of de onderste treden van de trap net niet zien. Dan kunnen we toch zomaar ons been breken. En ja, dan moeten we wel een tijdje stilzitten. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als iemand die mij maandagmiddag even opbelde, plezierig, altijd. En die haar, mijn, die mij haar verhaal deed, wat ik over een zeer aangenaam en plezierig vond, vond, want ik heb er geen enkel kritiek op hoor, maar die ook zeer gehaast leek. terug naar jezelf. En weet, dit zijn geen ergernissen, hè? maar dat weet je wel. Slechts een constatering van iets waar ik destijds ook behoorlijk aan leed. Ik kon niet meer stoppen en het ging maar door. Ik kon zowel een hele dag tegen iemand praten, een paar uur of een uur, En ik dacht dat het nog leuk was ook. Een andere bleek het ook leuk te vinden, deze vorm van ja, energie, van vrolijkheid, van toch wel ook wel zogenaamde vrolijkheid. Maar voor mij was het behoorlijk ernstig, want ik wist toch werkelijk niet meer te stoppen. Ik bleef maar leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En het werk bleef maar komen en ik bleef maar gaan. Net zoals iemand anders weer, die ook deze week, waar ik ook een gesprek mee had, de onrust, de drukte en zichzelf voorbijsnellende. Ook iemand die een eigen bedrijf heeft en het ook weer ontzettend druk heeft en niet meer de tijd voor zichzelf neemt, Zelf, zelfs het moment om uit te leggen hoe druk ze het heeft, niet meer de rust kan nemen om naar zichzelf te luisteren. Het is zo herkenbaar. Kon het maar zoals jij worden, zei ze. Ik zei, hoezo? Ja, zo'n rust die je uitstraalt dan denk ik, ja, er is toch wel heel wat veranderd, inderdaad, ja. Maar het kan ook heel druk weer zijn, hoor, dat, dat zit er ook weer in. Het is toch een uitbundigheid die binnen jezelf zit, die van tijd tot tijd er ook uitspat. Maar dat, dat gehaast zijn, die drukte, die onrust, is dat iets van deze tijd, waarin, waarin het nu zoals alle dingen heviger naar buiten komt, en duidelijk naar boven komt, mensen hier nu last van hebben, dat mensen de druk vanuit de kosmos voelen, en niet meer weten hoe te stoppen, de energie op zich voelen drukken, zodat alles wat niet oprecht is, uitspat of met andere woorden te zeggen de onderste steen zal boven komen. Alles dus dat niet met het werkelijke zijn te maken heeft. Nu onder een vergrootglas gelegd wordt. en niet meer weten hoe bij zichzelf te komen, of eigenlijk moet ik zeggen, daar niet meer aan denken om bij zichzelf te komen. Zo druk zijn ze. Nogmaals, zo vreselijk herkenbaar. We zouden een hele lezing hier, hierover kunnen spreken, waardoor het eigenlijk komt, waardoor mensen zichzelf voorbij willen lopen, en in een andere tijd die niet van hen is, Terecht willen komen. Geen erkenning aan zichzelf geven. Maar laten we onszelf gewoon even terugplaatsen. Waar gaat het om? Het gaat om de rust in onszelf weer opnieuw te zoeken, te herinneren. Het zit in ons, die rust, ook in jou. Doe het niet geforceerd, want dan is het niet werkelijk. Denk erover na. Kom in, in, de, in de ziel die je zelf bent. Leg het daar neer, voel daarin. Voel dat wat wij werkelijk zijn, dat we dat naar boven kunnen halen. Hou van jezelf en neem de tijd voor jezelf. Lief niet zozeer, steeds maar voor anderen. Zeg ook eens nee. Maar hou jezelf in de gaten. Jij dient jouw leven te leven, niemand anders kan dat voor je doen. Ja, je kunt delen en dat doen velen nu ook, dat is goed, maar niemand kan jouw leven voor jouw leven. Dat is iets wat je zelf moet doen en je kunt ook niet anders. En neem de verantwoording voor jouw leven op je eigen schouders. Dat kun je, want dat heb je zelf zo gewild. Let op jezelf en kijk scherp naar jezelf. Kun je, en ik doe een beroep op je, kun je meer van jezelf houden? Neem die tijd en denk daar rustig over na. Luister. Luister naar wie je zelf, luister naar wie je werkelijk bent. Dat is werkelijk anders, anders dan de haast en het voortsturen van gedachten, hoor, want dat ben je niet. Als je die rust neemt, de tijd voor jezelf neemt. Dan hoor je, dan weet je wie jezelf bent. En hou van jezelf. Nogmaals, luister naar jezelf. En als je dat moeilijk vindt, neem dan gerust de tijd voor jezelf. In plaats van dat je al die tijd aan anderen geeft. Ga eens rustig op een stoeltje zitten en luister dan naar de geluiden die heel ver weg zijn en steeds maar dichterbij komen. Dus misschien eerst het geluid van een vliegtuig of een trein of auto's die in de straat rijden, dan een vogel die misschien dicht bij je raam zit, dan het geluid van je verwarming misschien, het tikken van een kraan, geluiden die steeds dichterbij komen. En dan uiteindelijk kom je dichter bij je oor, dichter bij jezelf. En dan luister je naar het ruisen van je bloed, het kloppen van je hart, en je ademt rustig in. En je houdt de adem even vast, en je ademt rustig weer uit. Dan ben je, dan kom je terug naar wie je bent. En neem daar de tijd voor. De tijd voor jezelf. En zet je beide benen op de grond. Luister naar mijn stem. En adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. In je zonnefles. Neem jezelf voor om dit iedere morgen te doen, iedere avond, wellicht, voordat je in slaap valt. Ieder moment dat je je geradpraak voelt, ieder moment dat je in de haast bent en dat je het geïrritatie in jezelf voelt opkomen. Je hoeft niets in die paar minuten, slechts stilzitten en ademen, de gedachten op laten komen en ze toestemming geven om te laten komen en ze in een uitademing in je zonnevlecht te laten glijden. Hou van jezelf. Om dit te doen, een paar minuten per dag, is er iets voldoende en maakt je al rustiger. Dan kom je langzaam toe aan het denken over jezelf, aan wie je werkelijk bent. Dan kom je toe aan, aan het denken over die enorme vorm die jij ook bent, maar waar je nooit aan toe kwam, die vorm die we een stukje God kunnen noemen. Want dat is wat je voelt, je eigen ziel. Dat denken vanuit je ziel kan door alle tijden heen, door alle werelden heen. Het kan reizen, astraal en fysiek. Het andere. Dus de gedachten die je toestond bij je te laten komen, doordat je je zorgen op een wereldlijke manier wilde oplossen, op een materiële manier wilde oplossen, die kun je niet gebruiken om astraal te reizen. Maar in feite heb je die gedachten ook niet meer nodig. Wel kun je ze verbinden met de hersenen in je rechter hersenhelft, dus de gevoelskant, tijdens het leven hier op aard want je bent een ziel en je hebt een lichaam. Tijdelijk. Lieve mensen, graag wil ik je bedanken voor het luisteren. En zoals altijd, je kunt al mijn lezingen dus ook van vroeger weer horen we op mijn website www.yhra.nl en op design.nl en je mag me altijd nemen. Lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week. dag